De politie moet zich de komende jaren meer richten op kerntaken als criminaliteitsbestrijding, opsporing en openbare handhaving. Ook moet de politie meer aanwezig zijn in de wijk. Korpschef Knol zet de plannen uiteen in de strategische agenda 2025-2030. Volgens haar moet de politie een aantal taken afstoten, zoals vergunningsverlening en aanwezigheid bij voetbalwedstrijden. Die taken wil de politie overdragen aan andere partijen.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 De Oekraïnse president Zelensky maakt geen excuses voor de botsing met Trump en vicepresident Vance. De ontmoeting liep uit op een bittere discussie, waarin de Amerikanen Zelensky allerlei verwijten maakten. De Oekraïnse president zegt tegen Fox News dat hij de VS niet wil verliezen als bondgenoot, maar dat hij ook geen excuses maakt. De ontmoeting ging over een grondstoffendeal die de VS wil tekenen. De Oekraïne wil daar veiligheidsgaranties voor, maar kreeg die niet. In Heerlen is vannacht iemand gewond geraakt door een messteek. Dat gebeurde volgens de politie op straat in het centrum waar op dat moment carnaval werd gevierd. Eerder was er een ruzie geweest in een café. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Volgens de politie in Heerlen droeg hij een zwart vestje waar SWAT op stond.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 Met nu, Doebak leeft. Ja, tweede grootste in het radioprogramma. Het wordt met het uur een grotere pijn op hier. Ja, en we kijken straks natuurlijk allemaal wat gebeurd is door de jaren heen. En onder andere hebben ze het ook over deze man. Dat was een hele spektakel op de televisie. En er zijn ook een aantal mensen natuurlijk jarig. <applaus> en wie is er onder andere de jarig deze? Oh, in the sun. oh ja. Oh, ik hou mijn hart vast voor Jolandekeus die we vandaag krijgen. Maar eerst even natuurlijk hier lekkere plaatjes. Hoezo wel zingen, hoewel ze zingen over happy ending, is dit nog maar het begin van het eerste uur. De Strokes. Het hoeft niet altijd. Hmm. De zal alweer van jaren geleden in, de tweede in het tweede radioprogramma En we kijken er weer naar. Ja, de geschiedenis. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar 1987. John Dem-Younghoek wordt opgepakt. Hij is een Oekraïense man. Die uiteindelijk door de Israëlische rechtbank wordt veroordeeld tot... Ja, wat was het? Ook een levenslange gevangenisstraf. En uiteindelijk begint hij een hongerstaking. Want hij zou eigenlijk... Uh, in Trebeka zou je zeg maar daar een bewaker zijn geweest. He was accused of torturing countless Jews at the Treblinka concentration camp. De trial duurde zeven jaar maar an een onverwachte turn. Volgens de experts witnesses de the verkeerde man. Demjanjuk was niet even de Terrible, en hij werd vrijgelaten. Voor veel this was dit een nationaal trauma. Dat was echt een trauma, uiteindelijk bleek er weer ander materiaal op te duiken. Dat hij niet in Treblinka, Treblinka had uh, ge gediend, maar dat hij eigenlijk in Sobibor een bewaker was geweest. Dat duurde nog weer veel langer, en uiteindelijk is hij eigenlijk in 2011 is hij door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel. Heeft hij hem eigenlijk nooit uitgezeten. En hij is uiteindelijk op 91-jarige leeftijd in 2012... overleden in een bejaardentehuis. Er is heel veel, geweest, het heel veel te doen geweest over deze John Dam Young-yuk. Ja, heeft hij het dan wel gedaan? Niet gedaan, uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Maar hij was uiteindelijk ook te oud. En hij was te ziek om hem uiteindelijk echt goed te veroordelen. Nou, het is een bizar verhaal. Heel veel mensen hebben hier toch wel uh, ja, drama aan beleefd. Traumas van. Ja. Traumas, ja. ja, zeker. In 2020... Drie, Vijf jaar geleden inmiddels. er is het Beatrix ziekenhuis in als Alsmede een politieke leerdam. Die hebben een totale sluiting afgekondigd. vanwege het COVID-19-virus. Mm -hmm. Ja, vijf jaar, en het was jaar geleden. Vijf vandaag, jaar had je die carnaval. Eh, ja. ja. En uh, er is nu weer carnaval. En uh, ja, ik weet nog iemand die ik ken. die deed dat dan ook met een hele leuke foto van ook op, uh, uh, op uh, Facebook. Maar. Ja, die, uh, die heeft dus long-covid. Dus ja. die heeft echt een probleem nog steeds, hè? Ja, het is een bizar verhaal. En de afgelopen week was het ook echt vijf jaar geleden dat de eerste berichten binnenkwamen. En toen zag je ook, uh, Bruno Bruin zag je het ook op de televisie. U krijgt een berichtje. Wat, wat voor berichtje? Oh, ja, en dan ging je voorlezen dat er in ziekenhuizen dus iemand opgenomen was met covid. En dat was eigenlijk de, de start van uh, de hele uh, covid-prieft. Uh, ja, want brief. daar je vrijdag de 13e, in maart, toen <coughs> kregen wij op het werk te horen van... Uh, nou, je hoeft niet meer te komen. <laughs> Ga maar thuis werken. Oh. Oh. Ja. Oh, dat moet nog wel gewerkt worden. Ja, ja, ja. Moet komen. Nou, dat het allemaal ook overheid is bij gemeentes dan. Omdat we allemaal ja. toen uh, net ermee bezig waren dat het eventueel zou kunnen. Ja. Hybride ja. werken. Ja. Nou, en, uh, maar ik, ik ben bedoel toch liever op steeds? kantoor eigenlijk. Ja, nee, ik nee. ook wel liever Ik bedoel, Ik heb gewerkt in een woonvorm uh, met afstand. Maar uh, ja, het was leuk, maar ik ga <lacht> toch liever weer op de <lacht> werkvloer. Ja. Goed, wat nog meer Marco? Ja, 1983. De cent, de Nederlands-Hollandse cent wordt uh, afgeschaft. <lacht> Het muntje wordt amper gebruikt en is te duur. Nou, één cent. De, de, de cent uh, maken, ja, kost ongeveer drie cent. Hoe heet het, uh, de cent? Pff, die cent. Yes. De cent. De cent. De cent wordt definitief uit de gehaald. Drie ja. jaar eerder is de cent officieel afgeschaft. Dus het is in 1980. Nou, het kleine muntje wordt nauwelijks meer gebruikt. Ja, de, de eurocenten die wordt eigenlijk ook niet meer gebruikt. Nee, nee je of, maar in het gebruikt. Krijg je hem soms nog wel? Jazeker. In Spanje. Ja. In Spanje krijg je ze. Ja, ik dus heb ook nog wel nog Ik weet niet, voor mij is het pas oh, goed, Dat is de eurocenten. Het gaat over een andere cent. Ja, maar ja, okay, ook ja, heel een veel klein muntje. 1932, uh, de zoon van Charles Lindenburg. oftewel Charles Lindenburg junior wordt uh, ontvoerd. En het is op de televisie een bizarre. Uh, uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat nou? Um, ja. Uh, event, als uiteindelijk Bruno Hapman wordt opgepakt. The stage is set for the his Het is echt gênant, meneer, te luisteren. Het lijkt wel een sportverslaggeving van iets. Deze Bruno Hapman is een uh, Duitse emigrant die uiteindelijk, zeg maar, uh, iets van 10 of 15 jaar eerder. Naar uh, illegaal naar Amerika is gekomen. Hij wil daar iets gaan betekenen. Het lukt niet helemaal. Hij schijnt dus met een zelfgemaakte trap het huis van Lindenburg binnen te zijn gekomen. En hij, uiteindelijk heeft hij de baby meegenomen. Hij is een van de treden is gebroken. En uh, uiteindelijk is waarschijnlijk daardoor de baby uh, verongelukt uh, doodgevallen op, op, op de grond. Zeg maar. En hij heeft de baby eigenlijk, volgens mij, een paar honderd meter verderop. Uh, uh, verstopt. En uiteindelijk is dat dus een uh, paar maanden later gevonden. Deze man is pas vijf jaar later opgepakt, of nee, drie jaar later pas opgepakt, overdrijft, uh, door de FBI. En het losgeld is in zijn schuur gevonden. En er zijn tot de tot, tot, tot dag van vandaag nog steeds speculaties over, uh, heeft hij het wel echt gedaan? Het is bizar. Ze denken zelfs dat Charles Lindenberg iets mee te maken heeft gehad, omdat deze uh, zoon verstandelijk gehandicapt was. En dat was in die tijd niet zo heel erg... Uh, nou, dat werd niet zo gewaardeerd eigenlijk. Ah. Maar dat zijn hele dramatische uh, vermoedens. Ja, daar kon je al het losgeld aftrekken van de belasting natuurlijk. Nou ja, ja, ja. Jij, jij zit die <laughs> kant weer op te denken. Ja. Maar uiteindelijk, het is ook wel maf dat hij vlak voor deze ontvoering verhuisd is. En dat eigenlijk Bruno Hapman bijna niet kon weten waar ze wonen. Nou, zijn alle theoretjes. Heel interessant. Bruno Hapman's laatste woorden waren dit. Well, I want to tell the people of America that I am absolute innocent of the crime the murder. My conviction was a great surprise. Never... Je hoorde niet dat hij echt Duits is, hè? Het is een bijzonderheid. Hij staat erachter de trouw. Ja, dat Hartman, Hartman uh, doet uiteindelijk het woord tegenover de Amerikaanse uh, bevolking. Zegt dat hij het mm. echt niet gedaan Het is een bizarre verhaal. Om de zoveelheid komt hij weer terug. En nu ook. Vertel, wat er meer? Ja, als we het toch over ontvoering hebben. De twee belangrijkste verdachten in de ontvoeringszaak van de Nederlandse biermagnaat Freddy Heineken... En zijn chauffeur Abdoderen worden uh, aangehouden in Parijs. Yeah. Nou ja, de twee verdachten zijn natuurlijk Van Hout en, Ho en uh, Holleder. Yeah. De ontvoerder van Freddy Heineken uh, hoe heet het? duurde het destijds van 9 tot 30 november 1983. En op 28 november werd 35 miljoen gulden losgeld geld betaald. Ja, 35 groter. miljoen, hè? Het is ja, een grote vader. Ja, ze hebben er hard voor gewerkt. Ze hebben twee jaar voorbereid. Ja. Ja. Het maffie is, die gasten waren gewoon 24 en 25 ja, ja, jaar oud. Jong. Hele jonge gasten, als die ziet ja. in die pakjes die jongen... gewoon. En die troon is ook dat ze in Frankrijk worden geïnterviewd. Gewoon een beetje zo, no work. No. Gewoon echt een hele airtuut ook, gewoon van twee gasten. Nou goed, uiteindelijk was er een, uh, een reporter die ging mee met Moskowitz. Want Moskowitz was hun, uh, uh, noem het advocaat. Ja. In de auto werd Moskowitz geïnterviewd. Meneer Moskowitz, uh, wat bent u nu allemaal eigenlijk aan het schrijven? <laughs> Ik noteer hier net dat wij in Frankrijk zijn en dat Frankrijk een rechtsstaat is. Dat is wel gebleken en zoiets van vive la France zou je kunnen zeggen. Vive la France, dat moeten die jongens dadelijk gaan zeggen tegen de nou, pers. Dat weet ik niet, maar ah. ik zou het wel kunnen begrijpen. Want er is hun hier in Frankrijk in ieder geval recht gedaan. Ja, yeah, vive la France, want ze zijn uitgeleverd. Dat beton uit je ook van die gasten. Hè? Ja, ja, het is een bijzondere, later dan die uh, twee gasten worden geïnterviewd. Ja, het is een echt telecom interview met die twee criminelen. Ja, ja vertel. In Amerika uh, heeft in 2005 het Amerikaanse hooggerechtshoofd bepaald dat het ter dood van... Voor oordelen van minderjarigen dat dat uh, ongrondwettelijk is. Oké. Okay. Dus uh, maar minderjarigen, maar uh, meerjarigen blijkbaar dat mag nog wel, maar minderjarigen mag niet. Nee. En wat nou als iemand dan bijna 18 is? Ja, ja, ja. Wachten ze dan gewoon drie dagen en dan. Pam, is het Zoiets. Uh, Marco? Ja, vanaf vandaag in 2022 is uh, via ViaPlay uh, te verkrijgen. Nou, Play is een video on demand dienst. En het hoofdkantoor is, de, ja, is gevestigd in, uh, in, uh, in Zweden. En in de zomer van 2023 werd bekend dat Fireplay in financiële problemen zat. Het ja, heeft nog niet echt lang geduurd, een jaartje. En uh, ongeveer 25% van de werknemers is destijds uh, ontslagen. Maar het is volgens mij de enige... Enige zender waar, we, waar je de Grand Prix en zo op ja, kan kijken klopt. of zo. Oh, okay. ja, en de dat... mensen mopperen daar ook wel over. Dus Nog tot... steeds. Ja, ja. Even oh. terug naar 1954. De VS brengt de waterstofbom uh, Castello Bravo uh, ja, tot de ontploffing. Culminating in de spring van 1954 met Castle Bravo. Het grootste device die je ooit in atmospheric testen hebt. De United States. Een gigantisch eiland, helemaal afgelegen. En uiteindelijk brengen ze met een kwart voor zeven uh, tot ontploffing. Binnen een seconde is er een vuurbal van ruim zeven kilometer in doorsnee. Duidelijk zichtbaar 400 kilometer verderop. Het veroorzaakt een kater, uh, een ka een krater, ook een kater, ja. Uh, van uh, uh, doorsnijden van twee kilometer, een diepte van 75 meter. Het is nu nog steeds te zien. Dus een paddenstoel die ontstaat binnen een minuut van 14 kilometer hoog. Want heeft dit nou ook uh, radioactiviteit tot gevolg? Ja, het maf is dat. Dat weet ik niet, hè? want het is echt een waterstof. Ja? Maar het is geen atoombom. Nee, dus. ja, het is wel een radioactieve wolk die ontstaat uh, op 7000 kilometer afstand. De grote oceaan, de verschillende eilanden zijn allemaal radioactieve spullen, nog steeds uh, actief. En uiteindelijk een Japanse vissersboot, die hadden ze over het hoofd gezien. Die was daar aan het varen. Dat oh, is collateral damage. Lucky, dam lucky uh, Dragon heette die. Lucky Dragon, de nou, naam is al heel mooi. Dat was niet zo lucky. Hij was in de buurt en uh, nou goed, die kreeg dus allemaal zijn stralingsziekte. Uh, ja, man. Ja. Castel <laughs> ja, bravo. Dat klonk je ook alweer. Er het het zijn zoveel filmpjes gewoon. Het is heel buiten porties ook gewoon. Nog zo gezegd, geen bommetje! Ja, toch gedaan. Oké, okay. <laughs> nou, nog in, meer geschiedenis? Uh, ja, in 1994 uh, hebben ze, ze hebben grote onderzoeken gedaan... Naar uh, die foto van het monster ja. van Lochnet uit 1934, ja, klopt. Hij yes. blijkt echt fake nieuws te zijn. Een popje. Ja. Ja, ja. Het is wel een mooi verhaal, want ik bedoel, het verhaal gaat veel verder terug, hè? Het gaat echt tot 600 jaar terug. En vlak voor uh, dat deed, uh, deze foto, zeg maar, um, um, noem je dat nou? Uh, het daglicht zag. Het daglicht zag. <laughs> zijn er twee? Ja, twee jaar eerder zijn er okay. allerlei sightings gezien. Oh. En die sightings die beschrijven echt een echtpaar die uiteindelijk zeg maar een monster de weg ziet oversteken met een beest in zijn mond. Ja, dat klinkt heel knullig, maar goed. Een koe of zo? Ja, de de, de echtpaar Spier, die hebben dat gezien op 22 juli 1931. En uiteindelijk is er ook nog... Uh, uh, uh, dat komt helemaal in de krant. En Arthur Krant komt met een verhaal dat hij... Uh, uh, ...bijna een beest heeft aangereden... ...met zijn motorfiets... Nou, het, ...en een andere huishoudster aan, de, aan het meer... ...die heeft twintig minuten lang... ...naar een beest zitten kijken... ...er zijn alleen nep, nepfoto's en nepberichten... Uiteindelijk hebben ze ook nog wel hooibalen met stro en uh, met zeil, zwart zeil voor bulten. Van, hij heeft oh, drie bulten uh. in het water gezien. Uiteindelijk gaat het dus uh, uh, over dit. 1934. De eerste foto van het supposed Loch Ness monster inziet public frenzy. En een torrent van toeristen looking naar Nessie maar niet iedereen gelooft dat de foto genomen is. De surgeon's foto is Het gaat dus uiteindelijk over een, een team van twee mensen die die foto hebben gemaakt: de surgeon's foto, de doktersfoto. De dokter. Wordt deze foto toegespeeld. Die dokter weet eigenlijk van niks. En die bevestigt dat dit een echte foto is. Ja. Terwijl het team erachter de foto hebben gemaakt. Het is een onderzeeër met een, met een kopper opgemonteerd. Ja. En de foto is ingezoomd. En omdat die ingezoomd is, kan je niet helemaal inschatten hoe groot zoiets nee. is. Het is helemaal niet zo groot, nee. blijkt achteraf. Nee. En deze nee. dokter staat dus garant voor de echtheid. En daardoor wordt hij geloofd en komt hij oh. in de krant. Het laatste beelden van de van, uh, van logman. Log nog, Nog net. net monster. Wat Was dit. Oh my god. Did you see that? Dat is echt een heel leuk filmpje. Moet we eigenlijk even op YouTube zitten. Dat is namelijk een site ah, ja, ja, van Jullie kennen toch wel uh, die, die serie van Oudlender. Van die vrouw die 200 jaar terug gaat in, de, in de, de, de, de eeuw. Met ja? Jamie en zo. Ja? Maar die, de, in de boeken... Ja? Er staat ook dat ze op een gegeven moment het monster ziet. Dat vind ik wel heel grappig. Ja? We doen er heel lacherig over. Ja. Maar er is ooit uh, 200 jaar nou, die eerder... Die is ook een monster hoor. En als ja. die heel groot is, vind ik hem heel erg. Nou ja, dat is ook zo'n vraag. Uh, uh, zeg maar, uh, nee, 200 jaar eerder is er daar uh, 100 kilometer bij. vandaan, is daar een heel groot monster aangespoeld gevonden. Daar konden ze door niet fotograferen. Daar hebben ze tekeningen van gemaakt. Dat was een, een monster, een beest... wat ze nog nooit hebben gezien. Daar hebben ze monsters van genomen. hebben ze in een laboratorium bewaard. Dat laboratorium is verbrand geraakt, helaas. Ja, toevallig. Foto's ja. hebben ze niet, maar wel tekening. En als je naar die tekening kijkt... Lijkt die op het logie? Ja. Net Ja. Ik ben geweest bij dat meer. Hè? Ja. Ik ben er ook geweest. Het, is, het ja. spreekt zo tot de verbeelding het ja. verhaal. Want ja, want blijf durf je daar te zwemmen? Dat is mm, de vraag. Nee, maar ik heb wel heel lang zitten turen, zitten kijken van komt die, ja. komt die dan? Omdat ik hier sta, komt, komt die dan? Die dan, dan ja, ik heb geroepen ook gewoon. Nee. nee. nee. nee. En nou, kom je schijnen. Het Is klaar, ophouden. Ja. ja, maar zo oud, kunnen die beesten dan ook weer niet worden? Hè? Mm. En zo en zo. Dit schijnt om. De theorieën zijn. Dit is ja. de broedplek. En de broedplaats, daar leven ze dan een tijdje. En daar ligt er ligt gewoon zo'n ei ergens onder water. Dat komt een keer uit. Ja, en oh, uiteindelijk uh, ja. kunnen ze zeg maar, via een bepaalde soorten uh, wegen kunnen ze ergens anders komen weer. Oh. Dus het zit allemaal met elkaar verbonden. Oh, dus het, ja. het, het is echt, wel een prachtige plek, hè? Het is Prachtig een mooi plek. plek. Ja. En het is groot, hè? Niemand ja. kan zich voorstellen nee. hoe groot het logmeer ja. is, uh, uh, meer is. Het log ja. is, hoe groot het meer is. Het is echt heel groot. Het is kilometers groot. Ja. Goed, het zover geschiedenis, dames en heren. Even tijd voor een rustgevend plaatje. Oh nee, het valt wel mee met deze plaat trouwens. Jazeker. Lola, jong. Hier is hij weer. Wish you were dead. Volkerende tekst. Ik vind het zo grappig, deze plaat. Maar hij wordt er steeds beter eigenlijk. Wish you were dead. Je kan langskomen, kunnen neuken. Je mag aan mijn haar trekken. Nu maar geen hoer. Nou wil ik dat je doodgaat. Nou goed, lekkere plek. Hier van Lola Jong. Je kent haar van Messi. Dat is echt zo groot geworden in het afgelopen jaar. Goed, het is tijd voor de verjaardagen, dames en heren. Zeker. Dan kijk even wie de verjaardag wie jarig is. Nou, vertel. Happy deze muziek is niks voor deze manier. want nee? Chopin was in 1810 geboren. Ja. Hij was een Poolse componist. Hij was zeven jaar, toen schreef hij de eerste compositie. En hij maakte in 1829 zijn debuut in Wenen. Doordat hij uh, zijn Poolse volkslied had, hij helemaal uh, aangepast en uh, gedaan. En zo. Dus uh, ja, uh, iedereen speelt het. Het is voor solo piano, hè? Ja, ja het is echt solo piano. Ja, precies. Ja, het is, hij de, hele slag, de hele zachte aanslag doet hij heel gevoelig gewoon. Ja. Een, oh. een, dat is heel gevoelig. En uiteindelijk is hij begraven in een kerkhof ergens in Parijs. En zijn hart is ingemetseld oh. in een pilaar. Echt waar? Ja, in Warschau, maar oh. het is een pool. Zijn hart ingemetseld ja. in een pilaar. Ja, die is eruit gerukt gewoon. Ah, dus die, daar zit nu gewoon een groot gat, want dat hart is natuurlijk helemaal vergaan. Nou goed, jij kan dat altijd mooi beschrijven, hoe zo hey. eruit ziet. Hey. <laughs> Zeker. Frédéric Chopin hij is maar 39 geworden. Hij had allerlei klachten, tuberculose, en nou man. Dus, uh, er zijn eigenlijk maar drie foto's van hem. Dus dit is net als uh, Billy de Kid, als je nog een foto van hem vindt... is vast geld waard. Mm. Ja, Vertel, me nog meer ja, ja, ja, vandaag is de Canadese zanger uh, Justin Bieber 31 jaar geworden. Ah, Justin D Bieber, Waarom ja. moet ik altijd dus... lachen hè, als ja. ik uh, Justin Bieber? Ja. Okay. Een hey, van de eerste plaatje. Oh, mijn kinderen draaien dat heel vaak. Ja. Ja. Maar hij springt ook muziek van Ed Sharon, door Ed Sheeran geschreven. Ja, ja klopt. Ze ja, klopt. hebben een dweetje dus ook. Het is zo snel gegaan met die gasten. Ja, gewoon, hè? Twee jaar later, na dit nummer wat je net speelt, uh, uh, uh, is hij op YouTube uh, dan, uh, zeg maar ontdekt. En op, uh, in juli 2015 kondigde Bieber aan dat hij een nieuwe single uit zou brengen. Nou, dat is natuurlijk What Do You Mean? Dat yeah. is volgens mij de, de grootste hit van hem. Yeah. En uh, binnen, binnen heel snelle te tempo-tijd is dat nummer, op, uh, nummer één gekomen. Nou, het was een nieuw record na zijn muzikale carrière. Verdient Justin Bieber ook nog inkomen op andere manieren? Zo heeft hij gedaan. Ja, investeringsmaatschappij die investeert in de beginnende bedrijven. Sinds uh, januari 2011 heeft Bieber een relatie met actrice Selena Gomez. Is dat nou. toch steeds zo? Toen? Ja, oh, nog steeds. Dat ja, ja. ja, dat is mooi. En uh, ze hebben een kindje volgens mij ook eruit. En uh, in 2014... Oh, een Bieber werd... baby. <laughs> een Biebertje. Uh, Biber, Dr. Bieber. Ja, ja, en ja. in de, uh, hoe heet het, uh, 2014 is uh, Bieber in Miami gearresteerd... wegens onder meer straatrace en rijden onder invloed. Maar het schijnt de laatste tijd niet zo goed met hem te gaan... Maar het nu, nu stom, stom toevallig is er uh, gisteren of eergisteren weer een bericht op internet uh, gekomen. dat hij uh, aan het blowen is. Dus het gaat weer wat beter. Ah, oh, hij is gewoon wel uh. helemaal, helemaal chill. Ja. Nou goed, en hij heeft een album uit. En ik, ja, ik weet niet of hij helemaal in to the Heer is, maar. Uh, oh, a in the het gaat over Jezus. Een oh. voice from Jesus knows. Het is echt heel zwoel. Het was even nog een wedstrijd. Wie hem onder plaatcontract zou krijgen. Was het nou uiteindelijk Usher Of was het toch uh, Justin Timberlake? Uiteindelijk is het dus voor... Uh, um, even kijken. Usher gelukkig, van de Isla Def Jam Records... heeft hem onder contract getreden. Justin oh, en die Bieber. Moet, en die, moet ik moet nog even correctie plaatsen voor de ja? Biebers. Ja? Uh, hij is niet meer met Selena Gomez... Oh. Hij is met een andere dame. Je hebt net een berichtje gekregen. Haley Bieber. Daar was er toch klaar mee. Ja. Goed, wie is hij er weer? Hij hij ging gelijk een berichtje geven. <laughs> is Vandaag er? is ook uh, Harry Belafonte jarig. Oh. oh, Harry Belafonte. Ja, hij is in het van 1927. En uh, ja, hij is, uh, hij is best wel <coughs> oud geworden. En hij was erg bekend door de Bananen Ja. Yeah. En Ja. Uh, maar ook Unicef ambassadeur geweest, hè? Uh, ja, zeker. Ja, hij was heel hard tegenover Trump. Uh, uh, niet Trump, uh, tegenover... Uh, uh, Bush. Oh. Tegen Bush had hij al gezegd dat ze niet... Uh, Irak moesten binnenvallen. En hij noemde de Bush-regering ook zich nazi's. Uh, hij wilde echt dat iedereen opstand kwam... tegen de Irak-oorlog in 2005. Maar goed, UNICEF heeft zich heel veel voor ingezet natuurlijk. Ja. Wat nog wel een mooi punt is... van deze uh, Harry Belafonte... is dat hij had in 1968... in de tv-show kwam van Petula Pl Clark. En daar deed hij een liedje... En ze hadden een leuke klik samen en zij raakte zijn armen aan. En wow. dat was in die tijd een blanke die een zwart aanraakte. Dat is niet oké. Okay. Nee. Dus uiteindelijk kwam er een protest daartegen. tegen. En uiteindelijk ook de sponsor Plimmet Motors. Die uh, was hier niet blij mee. Dat moet niet nog een keer gebeuren. Als we trekken wat geld bij jullie weg. Zij raakte hem aan. Zij raakte hem aan. Ja. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik kan het toch niet doen als je zo aantrekkelijk bent. Ja, nee. nou, dit was een bekende nee. plaat van hem druk, maar uiteindelijk was dit ook nog van hem. Oh. Oh, dit wordt geen Jolande keuze, toch hoop ik? Hè? Nee. Ja, ja. Heb je al een keuze, Jolande? Ja. ja. Kan okay. je met Goed. ons delen straks? Jazeker. Goed, ja, degene die ook jarig zou zijn geweest is <coughs> Aard Staartjes. Hij ja. overleed op 2020. Oh. Het was wel triest. Hij is uiteindelijk met zijn uh, scootmobiel in een, uh, uh, in een aanrijding terechtgekomen. Uiteindelijk overleed hij een paar dagen later. Oh, hij, uh, hij was natuurlijk degene die echt de, de kindershows, de kinderseries ja. eigenlijk baanbrekend maken. Uh, hij kwam natuurlijk uiteindelijk eerst met dit. De Stratenmaker op Shayshow. altijd aan mij. Wat wil je later worden in de maatschappij? Ik kreeg het een heel goed gevoel bij. Heel leuk gevoel. Ja, Toen ik dit weer hoorde en oh, nee. zag. Coltjes in de kachel. Ja, lekker van die dwarse gasten op de televisie. die dan gewoon echt alles te, ja. te sprake bracht. Weet je wel, van neuken tot. Uh, ja, is dat ook uh, die meneer. Uh, nou. samen met die andere man die. Uh... Ja? Ja? Prins? Jos Jos Prinsen. Jos Prinsen, ja. Prinsen. Maar nee. die zaten dan samen ook een menuet. De, de Poep en Pies menuet. Klopt? Oh. Heel keurig. Dat Hans Dorenstein had geschreven, en Hans ja. Dorenstein bracht hem ook zijn tweede vrouw. Dat was Hans Dorenstein, zijn ex. En die brachten elkaar in contact en dat klikte, dus dat was heel mooi. Leuk. Hij bracht dus heel veel bekende schrijvers en goede schrijvers bij elkaar. En Harry Banning maakte daar dan weer muziek bij. En uiteindelijk uh, staat de maker of stage gestopt. En toen kwam er dit: Luister hey. wat Oh, dat is mijn jeugd, hè? De film van oma Willem ja, kwam toen. Iedereen moest middag, ja, iedere woensdagmiddag. Ja. Maar na Broodje Poep was ik er al klaar mee. Ja? Ja, want de intro voor de Uiteindelijk is dit ook heel lang, heeft het lang geduurd van 1972 tot 1989. Uiteindelijk kwam er nog weer een andere serie, oh. J.J. de Bom. Oh ja. Net zo te was als eigenlijk de Stratenmaker op zeshow. Was dat met wie de kant op? ze willen graag behulpzaam zijn. Zorg nou Het grappige van deze serie was dat je brieven in kon sturen. van wat jij had meegemaakt. en waar je het niet eens mee was. en waar je boos over was. en daar maakten zij leuke stukjes van. En dat was, dan kwam er dus zeg maar, een soort toneelstukje over iets wat jij had meegemaakt. Je werd gediscrimineerd of uh, je werd gepest op straat. Waren dat geen fake briefjes? Vraag ik hmm. me dan weer af. Dat Jezus, je komt weer met fake brieven. Nee, dat waren gewoon nee. al nee. ja, die dingen Ik heb hier een leuk liedje. Oh, dat doen we net als iemand die een brief heeft geschreven. Bijvoorbeeld. Ja. Zo kunnen, maar het sprak mensen wel aan. Ja. Dat was super populair. En hij okay. was natuurlijk van Zees hè? Heel veel. Ja, ja, ja, ja aardstaartjes. Ja, ja. Door aardstaartjes, ja. Uh, doordat hij Mr. Aard speelde. <coughs> kreeg hij niet zoveel mm, rollen meneer meer. Meneer Aard kreeg je niet zoveel rollen meer. Oh. omdat hij namelijk zo'n knorrig oude man was. Dat ja, ja, oh. was wel, ja, wel ja, een jammer voor Nou goed, zover aardstaartjes. Wie vandaag dan ook zijn geboortedag is, is de heer Glenn Miller. Hij is in 1904 geboren. Hij is in 1944 al overleden. Ja, maar Big Ben-leider en zeker heel bekend van In The Mood. Zeker. Hoe ging het en... ook alweer? Het is nog steeds onduidelijk wat Clay Miller nou het lot is... Uh, wat er nou gebeurd is met hem. Want hij is natuurlijk uh, verdwenen met een vliegtuig. Het vliegtuig is nog wel ergens gezien door militaire vliegtuigen. Uh, ergens waar hij niet zou moeten zijn, geloof ik ook van hem. Ja hoor, Glenn Miller. Niet zo oud geworden, maar wel veel betekend. Zeker. En ik, naar aanleiding daarvan wordt de Jolande dus vandaag van de Star Sisters. Ja. Met, uh, Patricia Pai, Stars van 45 straks. Geen Chopin in ieder geval. Geen Chopin. Nee. Nee, ik speel hem wel even. Leuk. Nee, Leuk. Uit zijn naam. Vandaag, vandaag? Ja, toch geen keer? Oh, dank. Wie er ook vandaag het jarig is, is Nick Kershaw. Hij is uh, oh. begonnen op vroegere, uh, vroegere leeftijd al met muziek... en heeft in zijn jeugd verschillende onbekende bands uh, gespeeld. Nou, hij wilde meer dan plezier in muziek... en overwogen carrière in de muziekwereld. Nou, ja, daarmee is het resultaat van Wouldn't It Be Good... onder meer in 1985 oh, ja. uitgebracht. Ja. En hij heeft ook opgetreden in Wembley Stadium tijdens Live Aid. Nou, tegenwoordig zingt hij op festivals... En nog wel eens zijn oude hits. En verder heeft hij samengewerkt met onder andere Bonnie Tyler en Elton John. Ja, natuurlijk allemaal... Uh, ja, is Leuke muziek hoor. Ja, ja zeker. Ja. Wouldn't it be good heb ik heel veel gelijkt ja. op de het Piraten LP. nog. Roger wordt vandaag 81. Ook. Roger Dolce ja. is natuurlijk van The Who. Zie. Hij heeft zoal ook uh, werk uitgebracht. Het was altijd een heel gedoe met de optredens van de hoe. Ze maakten dingen ze gebruikten drugs. En uiteindelijk was Roger in nog wel de slimste van het stel. Die probeerde gasten ook van drugs uh, gebruiken te verweren. Jongens, ik nee, niet. Geef die pillen hier. Hé, nee, blijf mijn pillen af. En dan had hij die pillen door BC wc gespoeld. Dan had hij nog een, een, een klap op zijn kop te, uh, gekregen van Keith Moon, de drummer. Waardoor hij knock-out ging. Uiteindelijk, het waren echt bizarre optredens van de hoe. Dit is natuurlijk ook meteen ook het titelstuk van uh, CSI uh, The First. Uh, CSI. Mm. Later hebben ze nog meer hits gehad natuurlijk. Uiteindelijk liep het, uh, liep het vast natuurlijk met de hoe. Vooral omdat uh, uh, Keith Moon, nee, was het Keith Moon? Nee. Pete Townshend, daar kreeg hij ruzie mee. Omdat we uh, alle twee een solo projectje hadden. En uh, Quatrofonia van uh, Pete Townshend was niet zo populair. En uh, de, de, de, de, de carrière van Roger Doltry liep dan beter. En dan kregen ze uiteindelijk ruzie over de Het is allemaal een beetje kinderachtig doen. Maar goed, ze hebben alle twee allemaal leuke muziek gemaakt, dames en heren. Goed, zo zover de verjaardagen. Ja. Het wordt ja. tijd voor die Kunnen Ja, het Ik heb hem al afmaken? klaarstaan ook gewoon. Nou, laten we maar horen dan. Starzone 45 ja. presents The Star Sisters. Kissed in the moonlight. If Language only, help me tell you how great you are. I've tried to explain, but me a bit ashamed. So kiss me and say you are. hit the floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the with daddy with the beautiful eyes? What a pair of loops I like to try and decide. I just tell him, baby, won't to swing it with me? Hope it you, baby, what a wing it will be. So is that a line calling me? I include you well, me when it I'm drinking rum and coca-cola Cool down for in Both mother and daughter Working for the Yankee Dalla Oh, Tico, Tico, tick, Oh, Tico, Tico, Toc Just tic, Tico, Tico, he's a cuckoo in my club And when he says cuckoo He means it's time to woo It's Tico time for all the lovers in the block I've got a heavy date A date, a date, a He could tell me, is it getting late? Hey. If I'm on time, coo-coo, but if I'm late, woo-woo, go on. Weer hoor. de la la la la la, la. doet me aan denken ook weer dat la la la. Een blauw idee. Oh ja, hier doet het me aan denken. De instelling van het Eurovisie Jongfestival. Nee, dit zit ik weer te verkeerde. Nee, het is deze. Nee. Het is deze, die is gewoon heel anders. Hou nou eens een beetje op om die dingen met elkaar te vergelijken. Ja, sorry, zijn kan het gewoon niet later. Zijn me zijn dat? Die ja, Die in je oren zitten. Ja, die blijven in je oren zitten. Zeker, nou, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Toebak leeft. Nieuws uitzondering. Nou, die Jolandekeus, de Star die had ze natuurlijk herkend. Stijgende lijn in tevredenheid. Parkeren. Van 2022 zijn ze begonnen met natuurlijk. Uh, met het nieuwe ja, uh, parkeerbeleid. En dat, uh, ze hadden al toen al gezegd van. we gaan het uh, evalueren. Dat hebben ze nog geëvalueerd in 2023. Toen hebben ze flink wat aanpassingen gedaan. En jawel, in 2024 hebben ze weer geëvalueerd. En uh, nou goed, ze hebben uiteindelijk een vragenlijst online gezet. 594 mensen hebben gereageerd. Uh, de cijfer is een 7. En uh, dat is een uh, stijging van 12% procent vergeleken bij 2023. Ondernemers, die gaven het een 5,8. Daar hebben uiteindelijk maar 180 mensen gereageerd voor ondernemers. En dat is een verslechtering van 524%. Nou ja, goed. Uiteindelijk, uh, uh, uh, heel veel mensen die negatief reageren, zijn dus die log logies hebben. Oftewel, die hebben bed en breakfast. En dan komen ze erachter, dat, waar zet ik mijn gasten hun auto neer? Moet ik ze helemaal daar neerzetten en dan ophalen? Dus daar is nog wel wat verbetering. Maar ja, verbetering, ja, geef het, moet je het ook hier aan overgeven, natuurlijk. Nou, uiteindelijk is er ook nog wel uh, tevredenheid over parkeerstart. Dat is de app natuurlijk. En, uh, uh, nou goed, er wordt nog steeds meer gekeken naar optimalisering. En het reserveringssysteem zou wel beter kunnen. Dus, uh, nou een stijgende lijn, daar komt het wel Heel toe. goed. Ja. ja, afgelopen dinsdag heeft uh, de gemeenteraad. Heeft het bouw, stedenbouwkundige plan voor de Badhuisplein aangenomen? Oh. Met tien oh. stemmen voor en zeven tegen. En wat gaat de en doen? het gebouw? Volgens het plan komt dus een luxe hotel en 55 appartementen in een apart gebouw. Hm? Jonk wordt OPZ en Z stemden tegen. En Deze partijen zien nog te veel uh, losse eindjes in het plan. Maar er waren vooral vragen over het ondergronds parkeren. En ze hadden liever gezien nog op de grond van het Casino. Het Hollands Casino. Ja. Ja. Dat, dat dat mogelijk in de handen komt van de gemeente. Dat het in het plan was meegenomen. Want dan kan je misschien allemaal ietsje lager doen of zo. Ja. En 110 ondernemers van Zandvoort hebben dus een petitie ingediend tegen de plannen. Dus uh, nou ja, de ontwikkeling komt dus na 37 jaar eindelijk tot, uh, van de grond. Ja, dus dan gaat, uh, ja, En dan zeggen ze ja. Dan kan je het niet meer vanuit de Straat de Zee zien. Ja, dat konden we ook niet. Totdat afgelopen. Ja. Broken werd. Maar ja. ja, die grond is van iemand. En die, ja, die grond is natuurlijk steeds duurder en duurder en duurder ja. geworden. Ja, dus, uh, ja, goed. Maar goed, hij heeft destijds misschien toch gekocht. Dus nou ja, ja. hij zal er niet op gaan verliezen. Dat is wat duidelijk natuurlijk. Nee, zeker niet. Nou ja, goed, het, is, het is bijzonder. Ja, ik geloof dat heel veel mensen er niet blij mee zijn. Want ja, wat voor luxe dingen komen er allemaal... waardoor andere mensen die klanten weer niet hebben. Ja. Goed. Wat, uh, ja. ja, er is een groeiende behoefte naar begraven worden in de natuur. Oh. Ja, de meeste Nederlandse be, natuurbegraafplaatsen zijn particulier eigendom. En zijn aangelegd om in een natuurlijke groene omgeving te worden begraven. Nou ja, dit, het alternatief, dit is natuurlijk een alternatief voor de traditionele uh, uh, wijze. Maar je ziet het en je hoort het veel meer, hè? je kan gewoon ergens in de natuur kan je gewoon mooi begraven worden. Ja, ja. Maar, ja het is niet zo makkelijk hoor. Je hebt vindt nee, altijd maar ook een natuurbegraafplaats. Ja, nou, maar eeuwigdurend, klopt. dat is natuurlijk, dat is het probleem met eeuwigdurende. Ja. Ja. Want kijk, uh, normaal gesproken, na tien jaar is dus ligt een lichaam wel weg. Ja. Maar uh, de botjes blijven, maar als er dan allemaal mensen. Maar als, ik ja. denk zelfs als een hele grote vlakte, zoals. Uh, op de hei of zo, nee, of waar ja. dan ook, en dat je gewoon niet weet waar iemand tegenwoordig ligt hier en daar ook misschien wel dode dieren zomaar ergens. Ja, ja het is natuurlijk wel een magisch ja, ja. dat eigenlijk een parkeer of een parkeerplaats, maar je, je wordt geparkeerd, ja, ja. Maar eigenlijk uh, een begraafplaats dat je daar ligt en ho hoe vaak komt daar iemand naar jouw graf? N bijna ja, nooit. doe je het nu zelf, hè? Ja, uh, ja. ja? ga ik ga naar niet. mijn opa en oma? Nee, nee, nee, nee, nee, nee bijna niet meer. ook niet. Nee, ik kan op één hand tellen wanneer ik er geweest ben en ze zijn ja. al een tijdje overleden, hoor. Ja. Dus ik bedoel, ja, moet je. Ja, nou ja goed, ja, iedereen daar zijn eigen idee uh, Is dat graf nog? Uh, ja, in gebruik wil ik niet zeggen, maar is dat graf ja. nog, wordt er nog voor betaald? Of zo? Nou, ja, dat is het ja, dus grafrecht. Ja, hè? Nou, ja, natuurlijk. Eén keer in de tien jaar kan je beslissen ja, of je ja, daarna stopt. Nou ja, graf... ja. Ja, goed, er zijn wel dingen of goed ja. over na te denken plaats, maar doe maar weer een begraafplaats. Nou goed, meer woningen, verschillende doelgroepen, eh, woonzorgplan, eh, samen thuis, loopt van 2025 tot 2030, dus, dus in Zandvoort. En ze wil zo lang mogelijk mensen zelfstandig thuis laten wonen, ja, en dan wel in de buurt, met ondersteuning natuurlijk, ook voor mensen met een beperking. En eh, het aantal ouderen in Zandvoort van 75 plus stijgt flink. Hmm. gert Bluis, die is dan ook een heel oud al, binnenkort afscheid neemt... Um, die uh, zegt dat er genoeg huizen moeten komen. Gewoon. En straks in 2040, vanaf 2040, zijn er 1 op de 3 65-plussers. Dus ja. daar moet echt iets voor geregeld worden. En uh, het, het is lastig uit te voeren, stikstof uit, we hebben we nu nog te maken natuurlijk. En uh, binnenkort wordt er wel een datacentrum gebouwd, schrijft hij, in Halem. Dat is snel gere, geregeld. Maar uh, voor oudere huizen, ja, is toch iets anders? De datacenters zit je gewoon hier en dat, uh, dat rammelt. En ja, als je een uh, huisgebouw voor ouderen... daar komt meer bij kijken natuurlijk. Maar goed, er komen 40 zorggeschikte uh, woningen... en uh, 16 voor beschermden en 10 thuislozen... Uh, voor thuislozen en daklozen. Nou, zo hebben ze een heel lijstje wat ze hebben uitgeschreven... wat ja, moet gaan gebeuren. is toch weinig eigenlijk Wat onder de streep... Ja, vind ik wel. Ja, ja, maar goed, ja, zeker als je het kijkt begin is, wat de cijfers Laten zijn. we het positief aan. ja Toch? Ja. Okay. ja, maar... ja misschien voor, ja, voor de misschien wel leuk voor de mensen die het, uh, het krantje hebben en zo niet het fysieke krantje, even op internet kijken. Maar er staat een mooie collage in, uh, over carnaval in, uh, in Zandvoort. Want ja, dit is natuurlijk Carnavals Weekend in Burgenburg. Uh, ja. Door het jaar heen in Zandvoort. Ja. Carnaval, ja. Dat ja, is het leuk ja. om te kijken. Ja, maar er is sowieso ook kindercarnaval morgen, hè? Oh, het staat, uh, het staat nu niet meer in de krant, maar het is uh, morgen in de Protestantse kerk. Oké. Okay. Dus uh, oh. we gaan nog even kijken. Kijk even op Zandwoord Insight, En daar staat het vast allemaal op, want. Uh, Roy heeft het volgens mij zelf georganiseerd met de gemeente en zo. Dus ga met je kinderen daarheen en de kinderen kunnen zelf karaoke zingen en zo. En wie het leukst uitgedoosd wordt krijgt een prijs. Sterker als je daarmee naartoe moet. Nou goed, het is over het hoofd. Het wordt voor muziek. Ja, want net die landenkeuze tijd voor een pleister op de mond. Nee, ik vond ze ook leuk hoor. Dus straks is echt, wat, ik vind het ook leuk. Hij vond je niet aantrekkelijk. was je niet stiekem verliefd op, Patricia. Ja, ook wel een beetje, denk ik. Er zijn zo drie hele mooie vrouwen. Mooi. Goed, Teerst voor eerst nieuw nou wel alle een tijdje uit hoor. Teers van Veers momenteel aan het optreden. Het is Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. Daar is het grote geld. Elvis heeft daar ook opgetreden. Dus het is helemaal niet verkeerd om daar zeg maar, uh, uh, wat uh, optredens te doen, denk ik. En dit was uh, uh, Say Goodbye to Mom and Dad van het uh, album Songs of a Nervous Planet. Ja, zeker. Van Teers van Die blijft ook muziek maken. Het is grappig. Het is altijd een sfeervol. Ja. Ja. We hadden het net over het oude album van Teers van Veers met... Um Mads World en ja. um, uh, Pale Shelter. Dat ging oh, echt over prachtig. toch verwarde mensen... wat toch altijd wel een beetje ja, indruk maakte. Zeker als ze daarover uh, zongen. Goed, mm -hmm. Toepak leeft op de radio. Het loopt mm -hmm. tegen uh, tien uur. Uh, wij kijken nog even naar de verjaardag. Eén van die verjaardag die is blijven staan. <laughs> en hij was toen destijds gekoppeld aan dit. David Niven. Hij overleed in 1983. Tacht, was hij 73. Speelde hij in James Bond? nee. Dat had gekund, want namelijk Ian Fleming had hem in het, in het achterhoofd. van. Hey, volgens mij moeten we David Niffen uh, vragen, want deze gast is echt een Britische man. Praat ook een beetje bekakt uh, bij de Oscar-uitreiking. Hoor je hem ook hier? Nou, well, ladies and gentlemen, dat um, was almost bound to happen. het isn't it fascinating that... Wat gebeurt hier nou precies? Ik ga het toelichten. Deze uh, David Niffen is bij Oscar-uitreiking 1974. Hij uh, reikt de prijs uit. En achter hem komt een naakte man op het podium. En hij rent heen en weer. En hij is een beetje ontdaan. Wat gebeurt er allemaal? Wat raar allemaal? En uiteindelijk zegt hij dan de klassieke woorden. <lacht> dat is wel grappig. Het is toch wel uh, ja, wonderbaarlijk dat deze man de enige lach die hij kan krijgen... is door zijn kleer uit te, te trekken en te laten zien waar hij in tekort schiet. <lacht> Nou, dat is eigenlijk echt. Oh, een... dat is zijn uh, inderdaad. Uh, mooie wandeling. Waar hij het meest bekend mee is geworden, is natuurlijk dit, hè? Hij was zeg maar, de juwelendief dief in de Big Panther. Oh. Hij zou eigenlijk de hoofdrol krijgen in de Big Panther. maar dat eigenlijk Pieter Sellers die was zo'n klungelige inspecteur, waardoor hij eigenlijk steeds leuker werd. En uiteindelijk kreeg dus deze David Niven een uh, goede tweede plaats in deze serie. En het, was gewoon, het is een hele leuke gast ook gewoon. Hij heeft echt iets Britisch en speelde heel veel spektakelfilms. En dit was er één van. Grappig. Goed, wat nog meer? Vertel. Eens. Ja, er is een nieuwe fitnesshype. Op de fitnesswedstrijd. Yeah? Voor iedereen, dat noemen ze de High Rocks. Nou ja, de High Rocks is afwisselende krachtoefeningen met hardlopen... Oh. Of op een cardioapparaat keer gaan. Dat was gisteravond op televisie. Er is een evenement hier geweest in Nederland. Ja. Dan ga je dus eerst uh, moet je een aantal kilometer hardlopen. Dan moet je je opdrukken. Dan moet je iets met een, met een touw. Dan moet je gewoon 30 kilo aan gaan, gewichten gaan, ja, gaan trekken en gaan jorren. Ja? Ja? En dan moet je weer gaan hardlopen. Opdrukken. Okay. Weer sjouwen. Okay. Lopen met tumbles. Zo, zo, zo. Dat is dus een competitiewedstrijd. Oh, Daar ja. moet je aan meedoen. Oké, okay, lekker man. Ja. Nou, nou, ik ik heb er nu al in. Maar dat is de nieuwe hype. Ja. Dus iedereen heeft dus een stuk achter straks in zijn tuin. Ja, en en een paar bakstenen eraan En dan idee. moet je aan het trekken. En dan moet je een rondje om de buurman zijn zijn huis lopen. En dan moet je even opdrukken bij de voordeur. En, ja. en dan ga je naar achteren en dan trek je ja, van de Dat lijkt er gewoon zo'n baan die ze altijd in de sportschool hebben ja Maar goed, je ja, moet het weer een beetje kunnen verkopen natuurlijk. Hè? het gaat om competitie, het gaat om uiterlijk. En is dat, dat met, met, met, met, met trapondersteuning dan, zeg maar? Uh, ik, uh... Nee, dat is niet voor onze leeftijd. Nee? Nee. Ik wil, hoeveel mensen kunnen zich werkelijk waar echt opdrukken? Kunnen jullie opdrukken? Ja. ja? Ik kan me zelf ook wel dubbel Ja hoor. Ik kon het ooit Hoezo, 60 hoeveel? keer, maar ik weet niet of hoe kom ik kom opdrukken. In één keer 60? Nee, dat zou nee, ik niet goed doen ja, Nee, je gedeelte is verwacht <laughs> en alweer. een keer in de maand. Ja. <laughs> maar ja, ik dacht dus altijd met opdrukken dus dat je je volledige lichaamsweg wegwerkt. Maar dat is niet, is niet zo. Nee, nee dat is je alleen je... maar dit je boventorsen vanaf ja, vorm. Ja, als Center. je op je knieën gaat. Nee, je moet op je tenen. Hè. Ja. Je tenen heb je aan. Nee, ik kon ooit 54, maar op een gegeven moment werd het nee. uh, steeds minder. Je ja, moet het nou, gewoon tegen de muur doen, zegt de verouderen. Dat is wel ook wel goed. Dan sta je, maar dan heb je toch dat je die spieren speentrekt. Of op de bureau tafel, tafel. Ik ja, zou gewoon op je rug gaan het... liggen en je armen mogen doen. Dat, dat is wel makkelijk. Ja, ja. Ja. ja, maar dat is ook wel is... heel goed hoor. Ja, zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Jij hebt zeker naar nou, die bekende uh, uh, uh, guru gedaan, die Nederlanders. Uh, hoe weet je nou weer die gast die zo gespierd is met al die tatoeages? Oh ja, ja. ja die zegt ja, ja. dat als je een stokken pakt, dan ben je al aan fanatiek bezig. Ah, oh, sorry. Is hij de zoon van de uh, dominee? Hoe heet hij? Ja, ik weet wie je bedoelt. Hij vindt zichzelf ook heel geweldig. Ja. Ik heb een heel ik ander kennis. bericht ja, ik verdamme. dat maar doen. Hmm. Ja. Er is een vrouw is voor de rechter gedaagd, want de man die was te lui om zijn eigen nagels te knippen. Ah, heb En toen uh, heeft die vrouw dus de nagelschaar erbij gepakt. Ze knipten ze. Ja. Ze nagels al met regelmatig al anderhalf jaar lang, maar. Ze, had een, uh, ze knifte ongeluk in zijn vinger. Dat deed zeer. Ja? Oh. Maar in de dagen na knippen deed de vinger steeds meer pijn. Ja, mannen, het is zeer zielig. Oh, mijn god. Zijn bijna dood. Bijna Uiteindelijk zag de vingertop zo blauw... dat er bezoek werd gebracht aan de huisarts. Ja? Hij kreeg pijnstilling, heeft een handschoen gedragen... Moest, uh, hij moest stoppen met werken hierdoor. Uiteindelijk heeft hij dus zijn vrouw voor de, voor de rechter gedaagd... want hij heeft uh, hierdoor veertig dagen niet kunnen werken. Ja? Schade geleden een reiskosten voor zijn bezoek aan het ziekenhuis... en er is een verlies van verdienvermogen. Ze oh, nou, heeft dus het voorval al opgegeven bij haar verzekeraar... maar die vond het allemaal onzin, ja. afgewezen. Ja, snap ik. En uh, toen heeft hij zelf bij de rechter en die zei... Uh, het is niet het geval dat die vrouw de schade had kunnen voorzien. Na het oordeel van de rechtbank is er sprake van een ongelukkige gang van zaken. Dus hij ving bot. Maar het is zo grappig. Ik was dus op vakantie in Thailand, yeah. hè, daar hebben we het over... En mijn zoon die zegt, kan jij mijn teenagels knippen? Want het zag er niet uit. Nee. Ik zeg, ben jij belaasd? Dat ga ik echt niet doen. Gaan we naar zo'n pedicure. Ja. En dan ging hij heen en hij vond het verschrikkelijk. Hij zegt, ik ben mishandeld. Weet je. Oh. En dan geeft hij het af met z'n vieren daar. Weet je. Vasthouden en dan drie mannen ja, vasthouden. maar. En, en, en goed, het is wel een serieus probleem. Hè? Want mensen gaan bijvoorbeeld elkaar helpen met verhuizen. Er zijn echt bekende verhalen van zeg maar, een vrouw die aan een klem komt... zitten tussen dus een piano en een muur bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Ze, maar erviging, en Het is schade. allemaal goed, goed bedoeld, maar ja. uiteindelijk heeft toch iemand de schade van... Ja. En dat gaat allemaal zo van. Nou, ah, ik help je wel. Even, joh, geen punt. Hartstikke leuk. En uiteindelijk gaat het fout. En die ander komt in de ziektewet. Ja, en ben ja, je wel, ben dan je, denk je, je, toch je vriendschap wel, kwijt? Ja, en nou ja, en ja, daar gaan dat soort dingen wel eens mee Want ja, ik heb geen geld en ik heb dat soort dingen. En ik je hulp jou. En wil je mij dan helpen? En dan poeh. dit is een lastig punt hoor. En er schijnen vaak dat soort rechtszaken toch wel voor te komen. Ja, dat is voor mensen dus die da daardoor hun baan kwijtraken en in de bijstand komen. Zo. Dan ja. heb je echt een probleem. Ja. ja. My dus, uh, dan, ja. Er zijn ja. Hele heel klassieke erg. verhalen hierover. Goed, even de laatste plaatjes voor. Uh, voor 9 uh, uur, ik zit even kijken wat die gasten mokken weer gaan draaien. Is het tijd voor... Uh... Nee, ik wilde iets anders draaien. Sorry, ik ben echt heel on... Uh... Oh, uh, on... Gecontroleerd oh, oh, oh, oh. bezig. Ja, ik wilde dit plaat wel gaan. wel een leuk, vrolijk plaatje. En everything I say and do...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 Uit Do or Wil je nog ja, Het is lekker hier aan het einde van het radioprogramma Toebal kleeft en straks uh, oh. naar Tino Goeiemorgen Zalt voor natuurlijk. En gisteren in het nieuws, ja het is natuurlijk nu vijf jaar geleden. De intensive care, zo verbonden aan de coronacrisis die nu alweer vijf jaar geleden begon. Mm -hmm. Hebben wij er wat van geleerd? Vraag het aan deskundigen. Zij maken zich zorgen. En we weten één ding zeker, er komt een volgende pandemie. Mm -hmm. We weten alleen niet wanneer. Mm -hmm. En ben je dan goed voorbereid als je het mij vraagt? Nee, dan zijn we niet goed voorbereid. Nee, nee we zijn niet goed voorbereid, dat blijkt. Wc-papier in mensen. Wc-papier in ja, En onze, natuurlijk, als de minister van Volksgezondheid. die natuurlijk voor de, de, dat ze in het kabinet zat. Uh, ja, allerlei dingen riep. dat het allemaal beter moet. En nu draait ze alles weer terug. En ik zeg, het is niet haalbaar. En vandaag in de Telegraaf een, uh, een polletje. Uh, de vaccinatiegrens, is die, uh, vaccinatiegraad, is die zorgwekkend? 74% is het daarmee eens. En schijnt vooral de hoogopgeleide. Daar komen ze weer met de bakfiets. Die denken dat hun eigen jeugd. en eigen kroost. wel sterk genoeg is om het allemaal aan te vechten. lichamelijk. Ja, ja, denk... Die gaan niet vaccineren. En ze vinden dat daar. Echt... Kinderen ook niet, hè? Gewoon, gewoon voor de mazelen. Eh, nee, Bofmazelen, Rodon. Nee, dat kunnen ze allemaal gewoon oh, wel oh. aan. Ja, ik ze hou komen zoeken. Door... Ja, dus uiteindelijk is daar echt wel zorgwekkend. Uh, ja, dat verhaal over. Dat het ja. toch uh, kan uh, Wat je wel mag hebben is gewoon de. De waterpok, hè, dat is wel goed als je die hebt gehad. Als je dat niet hebt gehad heb je ook weer meer kans op gordelroos, volgens mij. Is dat zo? Ja, dus toevallig. Het is aan elkaar geleerd. Ja. Okay, dus het moet eigenlijk bij elkaar worden aangezet. Nou, je gaat ja. er even bij zitten. Uh, uh, uh, laat je kind het maar lekker krijgen. Mijn ja. kind was één. Maar ik ja. was laat hè, met gordelroos, 21 jaar. Ja. Maar kijk Ik vind het zelf, kijk, dat bak... Bakvol... Rijden ze ook weer, de bakfietsenvolk, ja. zoals het ja. wordt genoemd in het krantenbericht hier. Die, kijk, als ze die kinderen de hele tijd in die bakfiets laten zitten... is er ja. niks aan de hand. Dat zeg ik. En ik wil laat dat ze maar dak, in zitten. het dakje eroverheen. Ja, ja helemaal afsluiten ook, ja, gewoon. Ja, ja. Ja. Riempje... Ja. Ja, helemaal goed. Ja, dat zeker. Is, uh, ik wil het riempje doen, ja. Want ik heb wel eens ja. verhalen gehoord dat ze eruit vandaan kunnen vliegen. En die overleven het soms niet oh. met die hoge snelheden. Ja. En Alkmaar is er een heel duidelijk verhaal van. Dat is dus echt dramatisch. Ook een helmpje op in de bakfiets. Ik weet niet of ze die hadden, maar een collega mij is daarbij geweest. En die heeft er nogal uh, nare herinneringen oh, je aan. Ik heel gillend wakker. Ja. Ja. Um, toeval, bestaat het of niet? Er is, uh, als je via Apple spraakherkenning gebruikt. Dan, dan, dan is het apart. Want als je het woord racist uitspreekt, yeah? dan zie je heel kort het woord Trump verschijnen. Maar daarna is hij weer weg. Okay. En op TikTok zijn de laatste tijd video's verschenen waarin het probleem te zien is. Apple heeft laten weten te werken aan een oplossing. Maar ik denk toch wel dat het een anti type was... die het lekker expres erin gezet heeft. Ja. En dat lijkt me toch wel heel leuk... omdat dat gewoon even doen... oh nee, oh een beug, wat nou, jammer is, nou. Dit is Elon Musk afdeling, toch? Ja. Misschien met ja. zijn kind op zijn nek dat hij er gewoon iets aan kan doen of zo. Misschien maar heeft Musk, geloond, het knoppen, oh, ja. Misschien is Musk het zelf wel gedaan. Misschien heeft Musk het zelf wel gedaan. Dat is ja, zo'n hey, <laughs> ja? En te uh, pesten. Voordat we straks gaan afsluiten... we ja? hebben een goed bericht, uh, of in zover een goed bericht... Uh, de, de, de, de pauze heeft weer een rustige nacht achter de rug. Yes. Oh, gelukkig. Dus hij is nog in leven... Hij zit dat niet is in hetzelfde bejaardhuis in België... waar die hele oude man, uh, 90 jarige man... uiteindelijk twee mensen heeft neergestoken. Echt? Echt een drama. Ik ben blij dat hij daar niet is. Nee, dat is zeker. Maar zit, goed. Ja, Nou, Het is wel bijzonder dat dat soort mensen... dat laatst naartoe uh, ja, in leven blijven. Mm. De paus. Nou, goed, hij blijven. is 88 jaar. Ja, ik ben wel erg nieuwsgierig... Ik of de volgende pauze ook weer een stukje milder is... en meer uit is op verbinding in de hm. wereld. Zou toch fantastisch zijn? Ja. Nou, laatste woorden nog voor iets... Nou, nou, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Want ja. dan gaan we nog wat gezellig doen ja. in het weekend. Het weekend zit eraan te komen. Ja, en het wordt lente deze week. Ik ga mijn feestneus opzoeken. Echt waar? Ja, ben je die ligt die... in de la. Die jij je... iedere zaterdag op. Ben je echt zo'n type die mee gaat lopen in de Polonaise? Uh, ja. ja. Ja? Ja, ik moet zeggen, ook het nieuws van de week. Mijn ja. collega Erik Leffert is... Uh... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.